Regressief links en de hipster millennial. Waar is het misgegaan? Dit artikel is te vinden op www.sta-pal.nl en is gepubliceerd op 10 mei 2018. Ik ben al tijden gefascineerd door een documentaire van Tegenlicht van een aantal jaren geleden, Mensen van nu. Tegenlicht beschrijft de documentaire als volgt. 2013 is het jaar waarin het aantal werklozen voor het eerst weer dat van de vroege jaren 80 evenaart. De crisiskinderen die toen geboren zijn, zijn nu rond de 30 jaar. Regisseur Thomas Kaan maakt een momentopname van deze generatie en kijkt hoe de crisis hun leven beïnvloedt. Of er een generatie die volwassen wordt in de onzekerheid van een crisis, oude waarden herontdekt, maar nieuwe vormen vindt voor leven, werken en dromen. De Snijtafel heeft een briljante analyse gemaakt van deze documentaire... en laat zien hoe inconsequent, ondoordacht en surrealistisch de denkbeelden zijn van de personen die in de documentaire voorkomen. Het gaat hier om personen tussen de 20 en 40 jaar. Ze delen allemaal een afkeer van het huidige systeem, maar spreken elkaar wel tegen. Eén groep geïnterviewden geeft aan dat we vroeger zo individualistisch waren... En dat er nu veel meer een focus is op onderdeel zijn van een groter geheel en een bijdrage doen aan de maatschappij. Aan de andere kant wordt er ook geclaimd dat we vroeger allemaal slechts een schakeltje waren in het productieproces en dat er nu een soort proces van ontwaken zou zijn. Deze twee standpunten in zichzelf spreken elkaar al tegen. Gaan we nu van individualisme naar collectief of juist andersom? De geïnterviewden hebben een grote mate van hipsteruitstraling, En van sommigen weten we dat ze link zijn. En van de rest vermoed ik het. Daarmee zijn ze uiteraard niet representatief voor heel Nederland. Maar het biedt wel de mogelijkheid om hun meningen in een wat breder politiek-maatschappelijk perspectief te plaatsen. Wat opvalt is dat ze heel erg op zoek zijn naar authenticiteit. Iets wat een duidelijk kenmerk is van deze hipsters. Zo hebben we daar Jorne Langelaan. Die denkt een revolutie teweeg te brengen door cacaobonen en rum per zeilschip van Zuid-Amerika naar Europa te brengen. Petra van Roon heeft besloten haar baan als verpleegster op te zeggen om barbier te worden. Een vak dat volgens haar al meer dan 100 jaar bestaat. Het wie vertelt glunderend over haar nichtjes die aan het haken en aan het koken zijn en garage sales houden. Tom van de Beek Ontwikkelt natuurhubs, geavanceerde boomhutten. waar bedrijven bij een kampvuur teamuitjes kunnen organiseren. Ook is hij bijenhouder geworden. Sarah Domogala zou graag zelf eten willen verbouwen. en kunnen timmeren en breien. Robin van Stockrom waant zich zelfs weer een jagerverzamelaar. omdat hij vuilnisbakken onderzoekt op weggegooid eten dat nog goed is. Ernst-Jan Pfout spreekt over het zoeken naar belevenissen. Zoals op stap gaan met een zwerver. Deze belevenissen moeten uiteraard ook gedeeld worden op Instagram. Waar komt deze hang naar authenticiteit, rustiek, nostalgie en belevenissen vandaan? Er spreekt uit de gesprekken met de geïnterviewden een grote afkeer uit van het systeem. Maar wat is dat systeem? Is het de overheid? Is het het groot kapitaal? Ik denk dat er vooral sprake is van een afkeer van anonimiteit ver afstaan van het resultaat van je werk en je daarom een schakel in het productieproces voelen. Vroeger draaide het alleen maar om geld, nu is maatschappelijk toegevoegde waarde belangrijker, zegt Rob Wijnberg. Tom van der Beek idealiseert zelfs het leven van de bij. Een soort waarbij er geen individuen zijn en alles wordt gedaan uit zogenaamd altruïsme voor het geheel. Opnieuw spreken de geïnterviewden elkaar tegen. Haten we nu het individualisme of het collectivisme? In mijn optiek is het antwoord op deze vraag, ik denk dat het hier niet om draait. Het gaat om een gebrek aan zingeving. In mijn optiek zijn deze linkse kinderen opgevreten door hun eigen linkse politiek. Het wegwerpen van oude gemeenschapsstructuren, hyperindividualisme en de optuiging van de verzorgingsstaat hebben deze generatie anoniem gemaakt als persoonlijkheden. De ongelooflijke rijkdom van de 20e eeuw heeft ze losgezongen van het grotere geheel waar ze onderdeel van uitmaken. Ze weten bij wijze van spreken niet eens meer dat melk uit koeien komt, aangezien je alles in de supermarkt kunt kopen zonder ooit een boerderij of fabriek gezien te hebben. Daarom worden oude ambachten opnieuw ontdekt. Mensen gaan weer zelf groenten verbouwen in een tuintje. Opeens kom je erachter waar je koffie en rum vandaan komen en besluit je om net als 200 jaar geleden met een zeilschip de wereld over te varen... Onder het genot van een glas rum. Tom van de Beek zegt, de 20e eeuw is de eeuw van de vooruitgang. De 21e eeuw is de eeuw van de bezinning. Later zegt Jorna Langelaan letterlijk, we gaan tegen de tijd in. Is dit de verklaring waarom de linkse stemmer in het algemeen van progressief naar regressief is opgeschoven? Nu alles waar links volgt bereikt is, is er een behoudende houding aangenomen in plaats van een toekomstgerichte houding. Alles van vroeger wordt opgehemeld, juist omdat we die harde tijden zelf niet mee hebben hoeven te maken. Je ziet deze trend ook bij de hang naar de natuur. De toenemende afkeer van vaccinaties en medicijnen. Het ophemelen van alles dat natuurlijk is. Terwijl de natuur de grootste moordenaar van allemaal is. Ook zal de hang naar het vroegere te maken hebben met de teleurstelling die er duidelijk is over het systeem. Links is conservatief geworden in plaats van progressief. Dit uitzicht ook in het loslaten van verworven rechten. Gelijkheid van vrouwen en homo's, evenals de afkeer van het geloof, lijken compleet losgelaten te worden in de opkomst van de islam, een van de meest conservatieve stromingen die er is. Er lijkt een soort ontzag of jaloezie te zijn voor dit systeem, waarin mensen wel zingeving en gemeenschapszin kunnen vinden. Ondertussen profiteert links natuurlijk wel nog steeds van het systeem, het kapitalisme, in combinatie met de temperende werking van de overheid, heeft ons rijker en gezonder gemaakt dan ooit. Tom van der Beek wil natuurhubs maken, waarbij hij wel gebruik maakt van hoogwaardige technologie uit China. Menige hippe start-up in de documentaire maakt gebruik van de nieuwste technologieën van Apple. Zoals iemand zei, een hipster is iemand die in een Starbucks op zijn iPhone twittert over het onrecht van het grootkapitaal. De verworven rechten van de 20e eeuw hebben ons in staat gesteld om ons als individu, ook als vrouw en homo, te kunnen ontplooien. En het wordt linea recta naar de prullenbak verwezen als door ondankbare kinderen, wat ze in feite zijn. Ze hebben geen enkel besef van hoe de wereld werkt en wat hun plek erin is. Uit wanhoop, omdat ze niet zien wat hun plek is in het productieproces en dat in principe iedereen daarin een waardevolle schakel is, moeten ze zich hier per se van losworstelen... om dan maar bij je te gaan houden of baden te gaan knippen. Er wordt in deze kringen vaak gesproken over bullshitbanen... alsof de helft van de mensen een baan heeft die je niet toe doet. Dat is onzin. Waarom zouden bedrijven onnodige functies in stand houden? Het probleem is niet dat de baan onnodig is. Het probleem is dat mensen niet zien waarom je baan relevant is en van belang. Vandaar het gevoel van anonimiteit... En het gebrek aan zingeving. Ook denk ik dat voor veel mensen de wereld gewoon te moeilijk is geworden. Zo beklaagt dumpster diver Robin van Stockholm zich erover dat er zoveel eten wordt weggegooid door bedrijven. En dat eigenlijk iedereen wel een leven als hij kan leiden. Levende van de restjes van anderen. Hij begrijpt niet waarom bedrijven eten weggooien. Zoals vanwege de hoge eisen aan voedselkwaliteit. En het feit dat je niet zomaar dingen gratis weg kunt gaan geven, omdat er dan alleen maar meer aasgieren zullen opduiken. En dat als iedereen zou leven als hij, niemand te eten zou hebben. Brood kun je niet van een boom plukken en varkens slachten zichzelf niet. Verder snappen veel mensen het concept geld niet. Een van de geïnterviewden zegt, zonder geld kunnen we dingen opbouwen die zijn opgebouwd uit mankracht en ideeën. Snap ze nu echt niet dat geld slechts een ruilmiddel is om juist deze mankracht en ideeën te kunnen verkopen aan en kopen van anderen? De wereld wordt er echt niet beter op als we geld zouden afschaffen en terug zouden gaan naar ruilhandel. Ook Rutger Brechtman heeft moeite met geld en vooral het idee dat mensen van geld en luxe producten houden waardoor ze meer werken en uitgeven dan nodig is om te overleven. In zijn optiek is dit dan om dingen te kopen waar je niet van houdt... om indruk te, mensen op te maken op mensen waar je niet om geeft. Brechtman weet beter dan u wat goed voor u is. Dat we tegenwoordig met plezier kunnen werken... en dat werk in de bovenste laag van de Maslow-pyramide kan staan... komt blijkbaar niet bij hem op. Deze groep mensen is eigenlijk een groep ondankbare en onwetende pubers... die teleurgesteld is omdat papa en mama geen zakgeld meer kunnen betalen... ...en ze nu zelf de wereld in moeten trekken. Ik vond ze vooral heel erg onvolwassen. Een 18-jarige had in de jaren 50 denk ik meer realiteitszin... ...en verantwoordelijkheidsbesef dan deze types. Deze generatie stemt mij niet vrolijk. Het vooruitgangsdenken en ratio worden ruksigloos overboord gegooid... ...omdat ze niet kunnen zien dat onze huidige maatschappij goed in elkaar steekt. Maar dat het niet vanzelfsprekend is en je als persoon daarvoor wel een bijdrage moet willen leveren. Er wordt irrationeel teruggegrepen op het verleden, wat alleen maar kan omdat op de achtergrond onze verworvenheden dat mogelijk maken zonder de negatieve consequenties te ervaren. Dit is leuk als een hobby, maar wordt gevaarlijk als het de politiek gaat beïnvloeden. Als we conservatieve stromingen zoals de opkomende islam of op de rechterzijde reactionaire stromingen gaan gedogen of faciliteren, omdat we toch niet meer in vooruitgang geloven, gaat juist dat systeem ten onder waarin je onbezorgd terug kunt verlangen naar het verleden. En dan kom je in het echte verleden terecht. Inclusief al datgene waarvoor we jaren gestreden hebben om er een einde aan te maken. Wat we nodig hebben is een nieuw vooruitgangsdenken. Of het nu links is of rechts. De wereld waarin we leven is ondanks zijn tekortkomingen geweldig. Dat betekent niet... Dat we achterover kunnen gaan hangen, maar dat we deze vooruitgang met hand en tand moeten verdedigen. Terwijl we ons nog steeds op een nieuwe, onze eigen toekomst kunnen richten. Stilstand is achteruitgang. En ik wil niet in de wereld van 20, 50, 100 of 500 jaar geleden leven. De link naar de video van de snijtafel is te vinden in de beschrijving van de podcast... En dit artikel kan worden teruggelezen op www.sta-paal.nl And prosper, image of Serac, father of all we now hold true.